Hollands glorie. ik heb jullie gevraagd in Arktis te komen... ...omdat we hier rustiger zitten dan in een of andere kroeg. Want wat we te bepraten hebben is heel belangrijk. Jullie hebben er recht op om te weten hoe de zaken ervoor staan. Nou, ik kan jullie zeggen dat de maatschappij voor baggerwerken... ...inmiddels 200.000 dollar op de bank heeft gestort... ...op rekening van de firma J. Wandelarenkoop. We zijn met negen man. En ieder van ons heeft recht op een deel van het geld. Maar... Het leek mij beter het vast te zetten. Dan komt de rente van. En anders zou je toch de geit maar mee voeren. Ja, en uh, wat gebeurt er verder met dat geld en die rente? Nou, jullie zijn allemaal aandeelhouders van en Co. Maar je blijft natuurlijk je recht houden op je aandeel in de winst. En uh, hoe groot is dat aandeel ongeveer, kapitein? Nou, zeg maar zo'n 22.000 dollar of zo'n zo 55.000 euro. Oh. Nou dan, uh, dan, kan ik eigenlijk die blouse kopen die ik Bibi al maanden beloofd heb. <laughs> het kan er wel af, dacht ik, ja. uh, Jullie kunnen je aandeel opvorderen wanneer je maar wilt... ...maar je moet het wel zes maanden van tevoren aanvragen, anders komen er moeilijkheden. En is het wel de bedoeling dat we een boot kopen? Ja, natuurlijk. En als we die hebben, wat dan? Iedereen blijft varen in zijn eigen rang. En tegen een hoger loon natuurlijk? Nee. Nee, het loon wordt zelfs iets minder dan bij de baggerwerken... ...maar in elk geval stukken meer dan bij kwel. Zo omstreeks het loon dat vroeger van Münster betaalde. Dus we worden er niks beter van? Meer kan er op het ogenblik niet af. Ja, maar wat zie je er dan met je om aandeelhouder te zijn? Ja, dat ik wel. Ja. Uh, juist omdat je aandeelhouder bent... ...komt met de winst pas de grote vrienden. Die winst gaat naar de maatschappij en de aandeelhouders en dat zijn jullie. Dat, dat is dus het geld dat vroeger de maatschappij in zijn zak zag. Ja. Dat wordt nou onder ons verdeeld? Juist. Dat klinkt niet gek, moet ik zeggen. Ja, maar voorlopig hebben we nog geen boot. Dus ook geen winst. En ik kan nog wel tegen mijn stansken zeggen dat ik aandeelhouder ben. Maar dan schiet het liever best niks meer op. Hey, dat is goed gezien, Abeltje. Maar om de zaak op poten te zetten... en dan is de boot er nog niet... Monster jullie alvast voor de eerste reis... en het loon gaat vandaag in. Maar... Uh... Wanneer is de eerste uitbetaling? De meester zal ik die straks een maand voorschot uitbetalen. Ja. Maar jullie zullen er wel een kwitantie van moeten tekenen. Ja, nou, ja, want... Controle moet er zijn. Anders moet ik later door de houden en mijn vingers vertikken. Nou, Zo staan de zaken dus, jongens. En nu moet ik alleen nog maar even weten wie er voor of tegen is dat de maatschappij wordt opgericht. Wie er voor is, steekt zijn hand op. Ik ben voor. Ja. Ja, ja. Allemaal voor. Ja, het is een garage ook. Dan is hiermee besloten dat oprichting van de zeesleepvaartmaatschappij J. Wandelaar en Co... En dan gaan we nou met de hele familie naar de notaris... ...want alles moet naar behoren op papier gezet worden. Maar dat hoeft toch niet direct? Zo. Ik bedoel, uh, ja, we zijn nou toch eenmaal in de dierentuin. We kunnen weer we wel even naar de hapies kijken. <lacht> Goed, ga je gang. Ik geef je een half uur. En dan melden we de uitgang. Wij gaan in het restaurant een biertje drinken. Nou, zo gaan de zaken dus, jongens. Hebt u nog wat gehoord op die advertentie, kapitein? Ja, daar wou ik het net over hebben. Er zijn zes aanbiedingen binnengekomen... Hier. Nationaal in de Muiden. Wil de Groningen verkopen. Meulemans in Vlissingen. Zijn Agathe en Christina. En de Herder in Massluis en Almelo. kwel met een voordelig aanbod van de Fortuna. Huh. En dan is er een begroting van een scheepswerf in Kinderdijk. Voor de bouw van een nieuw schip. Als omschreven in de advertentie. Tja, een boot laten bouwen zou natuurlijk het mooiste zijn. Maar dat komt natuurlijk veel te duur. Nou, dat is zeker. Uh, we zullen de taken wat verdelen. Bout, als jij eens bij de herder gaat kijken en flippen Meulemans, dan ga ik naar Lau van de Nationale in de Muiden en dan sturen we Janus naar Kwel. We moeten proberen de zaak nou zo spoed mogelijk van de grond te krijgen. Zijn we er allemaal? Alleen de Bootsman nog niet. Hebben ze vastgehouden, zeker. Oh nee, daar komt Jan. aan. Hé, hey, waar ben jij zo langs gebleven, boots? Och, ik had, uh, ik had ruzie met een oppasser, hè. Ja? Ik zei tegen hem dat hij wel eens naar de billen van die ene aap mocht kijken. Die waren zo rood als een biet. Ja, en uh, toen zei hij lummel dat het zo hoorde, Omdat de natuur zo rood geschapen had. Ja, ik vind het toch hartstikke gek? Ja, ik zal het niet weten. Mijn bloedeigen vrouw heeft er god beter het hele leven tussen gezegd. Nou, vergeleken met de tijd die je nodig hebt voor een ruzie in het buitenland. Ben je nog gauw terug? Ja, ja kom mee aan, wilhouwers. Op naar de notaris. Nou, laten we onze ervaringen maar eens nagaan. Flip, hoe was de Meulemans in Vissingen? Aardig maatschappijtje, een beetje slaperig. Die Agata en Christina zijn rivierslepertjes van de oudste jaargang. Degelijk van bouw, goed onderhouden, houden, maar totaal ongeschikt voor de grote vaart. Hmm. En jij, Bout? Nou, die Almelo van de Herder was niet gek, moet ik zeggen. Een heel behoorlijke bergingsleeboot. maar ik weet het niet... Het zat iets ouwe vijsterachtigs, een, een beetje moe en alleen er waren nogal stug en hoekig. Nee, overigens heeft die herder een vloot van zes schepen, allemaal beren van slepers... Die, die best op de grote vaart gebruik konden worden Maar Hij begint er niet aan, zegt hij. Die grote vaart is wel, en die laat hij maar liever met rust. Ja. En jij, boot. Nou, van die fortuna hoef ik u niks te vertellen. Nee, die ken ik al van broekzak. Ik was er eigenlijk alleen maar benieuwd hoe ze er nu uitzag. Het aanzicht ging nog best, maar ze is volledig afgekort. Rijp voor de sloop als je maar kan. Ja. Nou, en ik ben met de nationale in de Muiden geweest. Lauw is naast kwel de enige die op het diepe water vaart. Niet vaak. Hij heeft de vaste kant in de marine. De rest had hier liever een kwel over. De Groningen die hij te koop had is wel de grootmoeder van het bedrijf. Aardig op de ziel als antieke maar het had geen zin om er meer verder over te praten. Dus we hebben nog niks? Nee. En wat moeten we nou? Er is nog een brief nagekomen. Van Kiers op de Schelling. Hier. Aan de steller van de advertentie H233 in het blad De Kustvaart. Door deze deel ik u mede dat ik door inkrimping van het bedrijf genoodzaakt ben geweest mijn sleepboot Fury op te leggen. Welke ik u thans aan kan bieden als voldoende aan uw gestelde eisen. Ja. Wie wil daar eens naar kijken? De Schelling. Niet naast de deur. Kost je zeker drie dagen. En Bibi vindt toch al dat ik zo vaak van huis ben. Nou, nou, dan lijkt het mij het beste dat wij samen maar gaan kijken, Bout. Nou, mij goed hoor. Ik heb er niet zo zin, in, maar... ...zaken zijn zaken. Ben je bang dat je je dochter tegen het lijf loopt? Die Rietje. Rietje. <laughs> nou, ik hoop niet dat ik het tegenkom. En het lijkt me ook beter als Kiers niet weet wie ik ben. Jij moet maar zo veel mogelijk met hem onderhandelen, dan zien we wel. Schrijf een briefje dat we komen. Nou... Dit is er dan, de Fury. Ze heeft ruim negen jaar op de gronden gevaren in de bergingsdienst. Het is een goed en hartelijk schip. Alleen, een beetje ongedurig. Oh, ze ziet er uh, niet gek uit, moet ik zeggen. Ech, de zaken zijn slecht gegaan de laatste jaren. Ik vaar nog maar één boot, de Cerberus. En die beveel ik zelf. Nou, ik zou zeggen, kijk je maar eens rond, meneer Davelaar, meneer Bout. Ik geef er naar de uit. Wat zeg je daarvan? Dit is er. Allemachtig van een schip. Ze is niet groot, maar ze ligt breed op het water. Eén naal kracht en dapperheid. Voor het dit is het eerste schip waar ik niet tegen kan. Ik ben nou al verliefd op Dit moet het worden. Wat voel jij hieruit? Maar dat je wegkomt, ga je liever wassen. Je ziet eruit als een vondemal. <lacht> dit is mijn dochter. U moet maar niet op haar kleren letten. Ze schatten wel meer aan boord als er een klusje gedaan moet worden. En? Wat is uw eerste indruk? Nou, zo te zien een aardig schip. We moeten maar eens een proefuitje maken en haar op het ogen zetten als dat kan. Dat kan. Zullen we zeggen, morgenochtend rond de klok van tien? Goed. En natuurlijk zal ik de zaak met mijn compagnon door moeten praten. Dat begrijp ik, ja. We logeren in een logement Koepkes... Als er wat bijzonders is, kunnen we ons daar bereiken en anders tot morgenochtend. Afgesproken. Ga je mee, eh, uh, daarvoor? Dan is we eerst een appel eten. Zo, dat heeft best gesmaakt. Ook een uh, na het eten sigaar. In uh, gedachten over het schip of over dat kind? Mm, allebei. Ik hoop dat er morgen bij de proefvaar niet bij is. Iemands leven behouden door een beetje blote lichaam te verwarmen is best. Maar nou, als er iemand een vrouw is, dan kan je daar beter niet voor omzien. Of je gaat weer net zo op als die nacht Ik moet je zeggen dat ik er niet veel vrouwelijks aan ontdekt heb. Onder de verf en met een smerige keef Ik kan me nou wel indenken dat de oude Kirsten raad met de weet. Maar misschien heeft hij het niet eens herkend. Oh jawel. Mm -hmm. Dat zag ik aan de manier waarop ze naar me keek. Nou ja. Zo'n weerzien is voor haar net zo belazen als voor mij zou ik maar denken. Zou hem niet te zwaar aan tillen, zeg was. Als de proefvaart goed uitvalt, hakken we de knoop door... en hoef je haar niet eens meer te zien... Ik heb wel vertrouwen in dat machine. En als blijft dat er... Uh... Verdomme, wandelaar. Waarom heb jij mij al die tijd belazerd? Als ik dat geweten had. Riki heeft me alles verteld. Waarom die flauwe cool? Nou ja, ik... Uh... Ik vond het beter dat je niet wist dat ik het was, die... Ach, onzin. Maar nou ik het weet, laat ik jullie hier niet zitten. Jullie gaan met mij mee naar mijn huis. Ja, en maar... Niks, niks te maren. Jullie gaan met mij mee, daar sta ik op. Aardig huis, zit hier. Ja. Hmm. Een beetje eenzaam zo midden in de duinen. Och, ik, ik hou van eenzaamheid. Ieder zijn zin. Ricky, vooruit mij schenk eens wat in. De koffie of thee? Koffie graag. Koffie of thee? Ook koffie graag. Weet je, wandelaar, ik heb onwillekeurig weer terug moeten denken aan een paar jaar geleden toen jij bij mij solliciteerde naar de baan als stuurman. Ach. Dat ik je eerst half en half had aangenomen, maar je later weer afschreef. Dat zit me nou behoorlijk dwars, moet ik je zeggen. Er is geen enkele reden toe. Ja, Het is zo toch? lang geleden. Ah, gebeurd is gebeurd. Suiker en melk? Nou, allebei graag. Suiker en melk? Ook allebei. Alsjeblieft. Dank je. Dank je. <coughs> Schiet je op, Rikkie? Nee. Ze breiden een ijzermuts voor me. Uh. ...kan ik best gebruiken op de brug ...bij vorstig weer. Dat zou best. Ja. Het lijkt dan nog niet erg een Smuts. Als jullie besluiten... ...om de fury te nemen... ...dan zal je daar geen spijt van hebben. Ik heb al heel wat bergingen met haar verricht... ...en ze heeft me nog nooit in de steek gelaten. Dat geloof ik graag. Maar we moeten natuurlijk zelf eens ervaren... ...hoe ze aanvoelt en hoe ze reageert. Als een scheermes. Dat verzeker ik je. Dat kind aan de hand is, ik begrijp het niet. Oh. ja, neem het dan maar niet kwalijk. En er zal wel wat dwars zitten, denk ik. Vrouwen, geen pijl op te trekken. Ech, ja. Nou, uh, we moesten wel eens opstappen, maar dat lijkt me beter. Ja. Zo, so, uh, Kees, bedankt voor ja. de koffie en tot morgen. Tot morgen. Ik zal zorgen dat ze op stoom legt. Er staat hier lekkere duiven aan mij. Doe er op plezier, Paul, wachten. Nou moet jij eens goed luisteren, mij, Blijf hem af. Dat je me uit de haven gehaald hebt, dat geeft je nog niet het recht om het schip van mijn vader te roven. Wat? Ja, zeg het maar gerust. Ik heb het wel in de gaten. Waarom kom je anders ineens een schip kopen uit voor de helft van de prijs kan krijgen, omdat hij je dankbaar moet zijn? Ik weet het best. Ik heb je best door. Jij moet niet denken dat je mij net zo makkelijk kunt belazeren als hem. Kan je wel tegen een oude man. En dan de furie nog wel. Als het nou nog die oude smerige Cerberus was, maar uitgerekend de furie. Ik heb je wel zien kijken vanmiddag toen het de toekombuis uitkwam. Je was maar wat in je schik met het schip. Wonder dat je met erin geschikt bent. Zo'n schip vind je nergens op de hele wereld niet. Maar als je maar weet dat ik je ja, dat ik ja niet waard bent en dat ik je door heb. Als ik dat geweten had toen die keer, had ik je smol geslagen bij de eerste poot die je hem uitstak. Ik was er zonder jou ook wel uitgekomen. Ik wou dat ik jou had laten versuipen. Je bent een smerige, ondankbare kat. Dank je wel. Nou weet ik het zeker. De voor drie ik denk dat Kiers de vuur in haar genoemd heeft. Wat zeg je, was er een stuk van dus om beroerd van te worden? Wie weet wat voor malligheden ze zich allemaal in haar hoofd heeft gehaald over de tijd dat ze bewusteloos in mijn kooi lag? Ze verdiende gewoon het draf, wat te verrekken van de kal. Ach, maak je niet druk, het is de moeite niet waard. Maar wat denkt ze wel dat moeder? Met wat ze ik staat ze in de gelijk. Hè? Huh? Wat bedoel je? Nou, dat Kiers jou, omdat je haar het leven hebt teruggegeven. een je zo gunnen. Maar dat wil ik helemaal niet. Oh nee. Waarom heb je je dan zo neidig gemaakt op een kind? Heb jij dan onder het gezwam van die oude keren niet zitten denken? Nou, nog niet eens zo gek dat hij weet wie ik ben. Dat is allemaal licht schelen in de prijs. Ik... Nee, nee, nee, geef het nou maar toe, want het is zo. Kinderen en dronken mensen spreken de waarheid. Boud luister nou eens, jongen. Je kan er wel neidig worden op haar, maar niet op jezelf. Ja, maar... Oh ja, stil maar. Je kan het wel, maar jij kunt voor jezelf niet weghollen zoals zij. Nou, laten we er nou niet meer over kwetsen... Nou, zullen we dan maar eens? Allright. go, voor en achter... Gaan jullie zitten. Yes. Yes. Zo. <coughs> Ricky, ga nou eens even op met het breien en maak een kop thee klaar. En wat is je antwoord op de proefvaart, Mandelaar? Dat we het een goed schip vinden, precies wat we zoeken. We willen het hebben, tenminste, als we het eens kunnen worden over de prijs. Nou, uh, zal ik jou eens wat zeggen, wandelaar. Mm -hmm. <coughs> Kijk, die boot die kon ik niet meer gebruiken. Ze lacht roest aan de steiger. Ik heb eigenlijk nooit het plan gehad dat te verkopen, dus op de centen heb ik niet gerekend. Ik bied je haar bij deze aan, in huur, voor onbepaalde tijd. Jij gaat met haar vader en komt bij gelegenheid terug. Maar de voorwaarden zijn, ze moet onderhouden worden in de staat waarin ze nu verkeert en je mag er niet van de hand doen. Jij betaalt de verzekering en 500 gulden in de maand aan huur. Nou, wat denk je van dat plan? Maar, maar, maar, maar, maar dat is ongelooflijk! Ah. Uh, jullie, eh, uh, jullie moeten maar niet op haar letten. Ze is nogal aan het schip gehecht, moet je weten en, eh. Uh, Wandelaar! Wandelaar! Hey! Nou, meid, dat mankeert je nou toch? Kun je nou niet geloven dat ik. Nee, dat wil ik niet! Ik wil dat je opdondert, opvliegt. Laat me met rust. Gestolen heb je er, gestolen. Ik heb het wel zien aankomen, ik heb het geweten. Al die tijd heb je me belazerd, belazerd heb je me. Je bent een smerige, vuile, dief en, een rover ben je. En ik wou, ik wou dat je me laten verzuipen met die boot. Hou je kop. <tie> zeg op, hoeveel is die schuit waard? ...en jij krijgt er maar geen miljoen. Ach, blijf jij maar breien, daar weet je meer van. Zeg eens hier, schipper. Laten we elkaar geen mietje noemen. Ik vind het aanbod van u machtig royaal... ...maar ik kan het niet aannemen. Ik wil mijn eigen baas zijn... ...ik wil een schip van mezelf hebben... ...en verder niemand aan wie ik verantwoordingsschuldig ben. Ik heb daar vijftien jaar voor redens gevaren... ...en ik wil het niet beledigen door u met hem te vergelijken... ...maar ik heb er genoeg van andermans voetenbankje te zijn... Ik heb mijn eigen plannen, mijn eigen ideeën, mijn eigen wil... en daar wil ik ook de gevolgen van dragen. Ik koop die boot, maar pachten doe ik er niet. Goed. Als ik je ermee beledig, ik zal het niet aandringen. Jij bent mans genoeg om te zien wat voor een kans je te water smijt. De fury kost je een ton. Dat is te weinig. Die boot is meer waard. Wel, domme, wat is hier aan de hand? Hou jij je buiten? 125 milkjes, dat ga je krijgen. Niet meer, maar ook niet minder. Dankbaarheid is een mooi ding, maar ik wil vader op een boot die ik eerlijk heb gekocht. Je gaat je gang maar, jongen. Dan zullen we de zaak zo regelen. Awee, bout. Zo, jonge dame. Hij kan je eens dan luisteren. Dan zal ik je dit zeggen. God weet dat ik een zoel van een man ben. Maar jou slaapt nog eens hartstikke dood. Vader. Vader, ik moet je wat zeggen. Het, het is een vergissing. Hou je weg en dan nou ga je preien. Ah! Iedereen klaar? Los, hoor! Is het dus, Jan wandelaar. dat is nu het ideaal van je leven. Het doel waar je al die jaren in eenzaamheid voor en gepoeterd hebt. Dat doel is nu eindelijk bereikt. Het wonder is gebeurd. Zie je wie er op de kade staat? Ricky. Wel ja, zwaai het loeder nog een gedag ook. Zwaai terug, zie je wel. Ja mij je zorg. Voor elkaar! Hou eens zo, boot. Nou, kortein. Daar gaan we dan. Te zegen. Waarom ben je eigenlijk in Hotel Polo gaan zitten? Zijn er Zijn toch nog andere gelegenheden genoeg? Hoofdzakelijk om dicht bij de werf te zijn... ...waar de furie in het ook ligt. Zo kunnen we de werkzaamheden goed volgen. En dat is zo. Heb je dat biljet niet al gezien? Van die uh, automobieltortoonstelling bedoel je? Ja. Ik heb best zin om die oryx torpedo automobiel te gaan bekijken. Moet de snelheid kunnen behalen van 25 kilometer per uur. Dat is ongelooflijk. Maar <laughs> wat nou, weet het je <is> kopen? <laughs> voor mijn leven niet. Ja. Alleen, vaknieuwsgierigheid. Ik ben benieuwd hoe dat vier vierpaardenkrachtmachine eruit ziet. Neem me niet kwalijk, kapitein. Telegram voor u. Dank u. Hmm. Het antwoord is betaald. Kan ik erop wachten? Zeker. Alsjeblieft. Dank u. En breng u nog twee koffie. Alsjeblieft. Iets bijzonders? Kom omgaand naar Rotterdam voor belangrijk onderhoud. Wel. Zo. En wat heb je geantwoord? Geen interesse, wandelaar. Begrijp je wat het betekent, Bout? Een oorlogsverklaring? Ja. Dit is het begin van de grote strijd... waarop ik al jaren in stilte heb voorbereid. Het eerste schot is gevallen... En de vijand zal zeker een tegenaanval doen. Ik ben u erkentelijk dat u mij in uw hotel wilt ontvangen, kapitein. Ik heb niet veel tijd en ik heb niets toe te voegen... aan mijn telegrafisch antwoord aan uw firma, meneer zag ik dus. Oh, zoals u wilt, kapitein. De firma Kwellen van Münster heeft tot haar verwondering... uit bevoegde bron vernomen... dat u de maatschappij voor baggerwerken... het aanbod heeft gedaan om voor haar te slepen... tegen een bepaald tarief per mijl en per ton... Dat neerkomt op ongeveer twee derde van de prijs die de firma Kvel berekent. Is dat juist? Wat gaat u er dan? Dat gaat de firma in zover aan dat zij tot dusver aan de maatschappij voor baggerwerk een vaste en aangename klant had. En dat zij niet bereid is de uiterst prettige relatie die tussen beide ondernemingen bestaat te laten vertroebelen door uh, kwaadwillige inmenging van onbevoegden. U bent aan het verkeerde adres, meneer Kvel. Wanneer u die pettige relatie bedreigd voelt, dan moet u gaan uithouden bij de heer Beumers van Haafden en niet bij mij. <laughs> ik heb natuurlijk alle respect voor u, kapitein, en voor uw ernst en zelfvertrouwen, maar het zou misschien niet ondienstig zijn om even met beide benen op de grond te blijven en te overwegen dat de firma Kwel in het bezit is van dertig volwaardige zeeslepers en u, wanneer ik goed ben ingelicht, van één. En wat wilt u daarmee zeggen? Wel, dat wij hier niet zitten als concurrenten, maar als zakenlieden met gelijkgerichte interesse. Waarvan de grootste, de ander, bepaalde desillusies zou willen besparen. Oh, werkelijk. Het allerbeste zou zijn wanneer uw kapitein op het aanbod van de firma kwel inging en besloot tot een fusie. Een zeldzaam genereus aanbod en enig in de geschiedenis. <lacht> Een fusie? Mm -hmm. <laughs> nee, nee, meneer, voor die eer bedank ik. De combinatie van een vloot van 30 schepen met één... noem maar niet een fusie aangaan, maar iemand fusiëren. En ik weet wat voor goed schutter uw papa is... dus u zult me wel niet kwalijk nemen... wanneer ik niet vrijwillig tegen de muur ga staan. Maar mijn beste kapitein, wat wilt u dan? Wanneer u een bona fide concurrent was... ...zouden wij er niet het minste bezwaar tegen hebben... ...wanneer u als gelijkwaardig reder kans zou zien... ...om de optie van de baggerwerker los te krijgen... ...dan, ja, dan zou dat beschouwd kunnen worden als een zakelijke overwinning zonder meer. <laughs> maar dit, een optie bedingen op alle aan te besteden projecten... ...en daarbij in het bezit zijn van één zeggen, één sleepboot... <laughs> ...dat kan niet anders worden opgevat dan als kwaadwilligheid. Ja, dat is uh, opzettelijk en moedwillig hinderen... U zult begrijpen dat het aanbod van onze firma om met u onder deze omstandigheden een fusie aan te gaan... ...van een uiterste generositeit is. We willen deze zaak zo snel en onopzienbarend mogelijk uit de weg helpen. Eigenlijk alleen om onze relatie, het baggerwerken, op onopvallende manier... een dienst te bewijzen door haar een kleine onaangenaamheid te besparen. Hoe had u zich die fusie voorgesteld? De firma Kwel koopt de sleephoofd Fury tegen taxatieprijs en betaalt haar met aandelen in de maatschappij. Terwijl u in de gelegenheid gesteld zal worden om voor het onder uw beheerstaande kapitaal eveneens aandelen in de maatschappij te kopen. Hmm. Hmm, buitengewoon genereus aanbod. Ja, want de maatschappij is uiterst exclusief met haar verkoop van aandelen. Ja. Tja, het is in ieder geval de overweging waard. Blijft u in Amsterdam? Ik heb de tijd aan mijzelf. Ik kan hier een kamer bespreken. Ik begrijp volkomen dat dit een overeenkomst is waarbij je niet over één nacht ijs kunt gaan. Maar zouden wij kunnen beginnen de Fury eerst te bezichtigen? Voor er verder wordt gepraat. Nou, dat lijkt me geen gek idee. Weet u wat? Ik zal mijn eerste machinist even gaan bellen. Die is op de werf. En hem vragen of wanneer wij het beste kunnen komen. Als u me even excuseert. Maar natuurlijk, kapitein. Ja, met Bout. Bout, met Wandelaar. Luister goed, ik heb zitten praten met Kwel junior, hoor. en die brengt me het beste bericht van mijn leven, dat de baggerwerken van plant zijn mij die optie te geven. Dat is zo zachtig. Ja, niet in duidelijke woorden natuurlijk. Kwel zal hemel en aarde bewegen om die ramp te voorkomen, want hij heeft natuurlijk allang in de gaten wat ik in mijn schild voel. Ja, geloof dat maar. Als ik nu niet onmiddellijk toesla en hard laat ik de kans verlopen, is Kwel voor. Als ik dit manneke voor de tijd van 24 uur onder water weet te houden... ...kan de zaak voor elkaar zijn. Nou, zeg het maar. Wat ben je op plan? Luister goed. Straks kom ik met de jonge kwel naar de werf om de furie te bezichtigen. Dan moet Janus me komen vertellen dat moeder Dijkmans uit een helder heeft opgebeld. Dat er iets is met de kinderen. En of ik maar zo spoedig mogelijk wil komen. Duidelijk? Moeder Dijkmans heeft gebeld en er is iets met de kinderen. En dat moet Janus komen zeggen. Juist. Ik ga naar weg en jij houdt die jongen kwel in de gaten. Verlies hem niet uit het oog. Ga met hem eten, naar de schouwburg of wat dan ook... maar hou hem buiten het bereik van telefoon en telegraaf. Begrepen? Ja, mag uh, Boots van Janus ervan weten? Nee, geen woord. Maar hij mag wel meehelpen om meneer Kwel Junior vast te houden. Alles is geoorloofd, behalve geweld. Alles duidelijk? Nou, reken maar. Uh, tot straks... Met u welnemen heb ik nog een apparatietje besteld, kapitein, dat de goede verstand houden. Voorzitter. Zonder. Weet u, er komt binnenkort een aanbieding los van de baggerwerker voor een Dok Saban, Een al aardig skalijper voor je boten. Als wij tot overeenstemming komen, dan zou het niet zo gek zijn om u het bevel over het konvooi te geven. We hebben voor dit project de beste schippers gereserveerd. Maartens, Suurbier, Zimanoff en uh, Hazewinkel... Het moet een modelreisje worden. Een show voor de relaties in het buitenland. Nou, ik, uh, ik heb met het slepen van dokmateriaal weinig ervaring. Het zou, lijkt mij, beter zijn om Maaters op het commando te brengen. Nee, nee, nee, nee, nee, dat is onzin. U bent een van de bekwaamste slepers van Holland, kapitein. We zijn graag bereid dat te herkennen. Uh, loopt u maar mee, ze ligt achter in het dok. Kapitein! Katrijn, bij de TV. Het is een noodboot. Uh, er is net opgemeld uit de helder, uw schoonmoeder, Juffrouw Dijkmans. Er was iets met de kinderen en of u zo spoedig mogelijk kan komen. Met de kinderen? Heeft ze niet gezegd wat? Hé, nee. nee, dat niet. Dat treft nou slecht. Ga nou, spijt me, meneer Kwel. Ik begrijp het, er is niets aan te doen. Gaat u rustig, u gaan? Ik hoop vanavond weer terug te zijn. Ach, wouter, wil jij meneer Kwel verder in rondleiden? leiden? Ja, laat u dat maar aan mij over, Katrijn. Nou, meneer Kwel. Laten we eens gaan kijken. Jij bent niet alleen een van de bekwaamste zeeslepers, jonge vriend. Jij bent tevens een van de gevaarlijkste strategen in dit bedrijf. Ik wil alleen maar weten of u alsnog bereid bent mij die optie te verstrekken. O, ik meen dat ik vorige keer toch duidelijk genoeg geweest ben. Ja, maar er is sindsdien een en ander veranderd. Ik doe u een ander voorstel. Ik bied u aan het grote konvooi van de dokter Sabak te varen... tegen het door mij opgegeven tarief, mits u daaraan die optie verbindt. En hoe lang moet die optie gelden... Een week, daar kan toch geen bezwaar tegen bestaan. En mocht u daar nog niet voor voelen, dan spijt het me zeer, maar dan zijn er zijn geen termen meer aanwezig om de baggerwerk op enige wijze te bevoorrechten en zal ik inschrijven tegen het tarief van kwel, een derde hoger. Luister eens, beste vriend. Met twee oude wrakke baggermolens ben ik begonnen. En daaruit heb ik een maatschappij opgebouwd die over de gehele wereld beroemd is. Ik weet wat vechten betekent. En ik herken in jou iets van mezelf. Biegt eens op. Wat voel jij in je schild? Het zou niet verstandig zijn om je dat in dit stadium van de zaak te vertellen. Jij wou kwel de nek breken, niet? Dat zei je toch zo vriendelijk toen in de gevangenis? Ik weet nu dat je een knaap van een zeeban bent, maar... daar hoef je mij niet van te overtuigen. De eerste molen die ik je te slepen gaf was ver boven haar waarde verzekerd. Hm. Het viel me tegen dat je erdoor kwam. Maar de volgende molens waren steeds lager verzekerd, want ik wist wat ik aan je had. Een zeeman bij de gratie gods, met een goed gesternte, zolang hij bij zijn lees bleef. Toen je vorige keer bij me kwam met dat verhaal over die boot die je wilde kopen, heb ik je afgeschreven. Ik geloof in je als zeeman, niet als concurrent van kwel. Want daar is meer voor nodig, vriend. Daar is zoveel voor nodig, dat ik persoonlijk het karweitje niet op me zou willen nemen. En een kleine jongen ben ik toch ook niet. Maar nou begin ik te geloven, dat jij meer in je mars hebt, dan een helmstok alleen. Goed, deugt je plan, dan zal ik je aanbod overwegen. Nee, nee, nog niet, meneer. Mijn plan is mijn zaak. Het enige wat ik van u verlang, is de schriftelijke verzekering van een optie op al uw projecten, wanneer ik sleep tegen het vastgestelde tarief. De firma Kwel kan mij voor het transport van dat dok vier sleeboten bieden, van het zwaarste kaliber. En dat niet alleen. Vier kapiteins, die bekend staan als meesters in hun vak. Zodra u dat ook kunt, meneer Wanderlei, en bij uw prijs blijft, krijgt u de optie. Op deze voorwaarden blijft mijn prijs niet hetzelfde. Ik handhaaf mijn aanbod alleen wanneer ik die optie nu krijg en op dit ogenblik. Maar ik zal er ook persoonlijk voor in dat ik minstens even sterk voor de dag kom als Kwel. Meneer Welk neemt het een en ander op voor een contract. De NV Nederlandse maatschappij voor Baggerwerken en zeesleepvaartmaatschappij J Wandelaar en Co. komen het volgende overeen. A. Ah, de Baggerwerken verklaren Wandelaar een optie te zullen gunnen op al de door haar aan te besteden transportprojecten. En welke optie van kracht zal zijn gedurende één week voor. Een toch een kaartje meneer? Als u even de moeite wil nemen om die roodkoperen leiding eens te bekijken, dan zal u moeten toegeven dat het materiaal het puikste van het puikste is. Hmm. Ah. Ja, ja dat is zo, ja. Hoort u bij deze automobiel? Zeker, meneer. Mijn naam is Stickers. Alleen vertegenwoordiger voor de Oryx-automobiel in Nederland. Ik zag uw biljet in mijn hotel hangen. Is meneer geïnteresseerd? Nee, ik ben zeeman en met zo'n ding kun je voorlopig nog niet varen. <laughs> dat niet, maar de oryx Torpedo is wel uitgerust met vier banden... die volgeperst kunnen worden met lucht... en een volledig toiletgarnituurtje voor de dames. Ja. Kunt u er zo weer wegrijden? Allicht, meneer. Eh, toch geïnteresseerd in een proefrit. Kunt u mij met uw toestel vanavond en vermoedelijk vannacht rondrijden? Eh, hoe bedoelt u? Tegen betaling natuurlijk. Wat kost dat? Uh, laten we zeggen, 100 gulden, exclusief de benzine. Goed, maar dan ook meteen. Ik begrijp het. Tijd is geld, mijn idee. Meneer, de Orix Topedo en ik staan tot uw beschikking. Een ogenblik. Ja. <laughs> Gaat u zitten in onze vierpersoons onvolprezen Orix Topedo en ik breng u waar u wezen moet. En uh, waar mag dat zijn? Heimer, T-Sleep door Van Gekozen. Omdat u, meneer Lauw, de enige bent die nog wel eens op het diepe water vaart, uit hoofden van uw optie op de marine. Oh, en hoe stel u dat voor? Nou, mijn optie op de baggerwerken, gecombineerd met die van uw nationale de marine, zou Kwel met één slag een tegenstander bezorgen die hem rechtstreeks bedreigt. Maar waarom zou ik dat doen? Een paar dagen geleden, toen ik bij u was om de Groningen te bekijken, hebt u mij verteld van uw genadeloze concurrentiestrijd met Kwel. Ja dat hij geprobeerd heeft u die optie op de marine afhandig te maken en dat hij, kwel, uw doodsvijand was. Aha. Nu krijgt u de kans van uw leven om hem de doodsteek te geven. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, ik ben te oud geworden voor dat soort zaken. En bovendien, wandelaar, mijn kapiteins hebben voor het merendeel nooit buiten de gevaren. Ik kan ze toch niet zomaar op termijn van één week het diepe water opjagen waar hun lood niet eens de grond haalt? Ja, maar daar heb ik rekening mee gehouden. Ik ben van plan om Maarten, Zuurbier en Sjemenhof bij kwel weg te halen. Wat? Ja, vannacht nog. Voor kwellen de lucht van krijgt en ze laat monsteren voor een nieuwe reis. Nee, nooit. Nooit van mijn leven. Nee. <laughs> ik heb nou een goede boterham en onbezorgd oude dag. Ik ben tevreden. Maar u hebt toch ook de pest aan kwel? Ik heb lang genoeg met hem geconcureerd om te weten welke middelen ik wel gebruik om zijn tegenstanders uit de weg te ruimen. En reden te meer om eindelijk eens aan te pakken. Nee. nee, nee, nee, nee, nee. Ik zal niet meer zo krankzinnig zijn om ooit nog met die man in conflict te komen. <laughs> de strijd wel is godzijdank begraven. En we zijn nou op goede voet met elkaar. Ik bevrijp het. We laten elkaar met rust en we respecteren mekaar's belangen. En ik wil niet anders dan dat het zo blijft. Eh, erg jammer. Er was daar een alleraardigste welwillende dienstbode. Eh, en nu? Terug naar Amsterdam? Nee, naar Masluis, naar de Herder. Masluis, tot uw dienst. De Oerikstophedel brengt u waar u wilt. plan wandelaar maar ik geloof toch niet dat ik dat op mijn verantwoording kan nemen weet je wat ik ben bereid om jou twee van mijn boten tegen een lage prijs te verzachten dat is de bedoeling niet als we een fusie aangaan heb ik boten genoeg nee we moeten ons aaneens sluiten geloof me wandelaar in mijn hart zou ik niks liever willen dan die fusie je hebt gelijk het zou de noodsteek betekenen voor kwel en er zou een nieuwe tijd komen voor de streepvaart. waarom drukken jullie dan potdomen niet als er eindelijk iemand komt die de middel heeft om die bloed zijn poten te breken. Ik heb het hart niet toe, verdomd niet. Je weet niet hoeveel macht die meneer heeft. Ik weet het tot mijn schade en schande. Overal zit hij in, in de kolenmaatschappij, de verzekeringen, de werven, de proviandeurs. Een maand, misschien een jaar, zou je hem de baas zijn. Maar dan zou je toch je vlag moeten strijken, gedwongen door overmacht. Ik durf de risico te nemen, maar jullie moeten naast me staan. Jongen, je redt het niet. Hij zou je chicaneren met de verzekering, je eindeloos ophouden met de kolenleveranties, je schepen maandenlang vasthouden op de werf en je stenen en vellen mee laten geven in plaats van piepers en carbonade. Ik begrijp het niet. Iedereen, iedereen heeft die geslagen, bedrogen, verraaien naar het leven gestaan. We hebben nu de kans om de nek te breken. Hij zal oproerkraaiers bij je aan boord smokkelen, je machinisten en koks omkopen. Voor mijn mensen sta ik in. Onmogelijk als je met vier boten vaart. Hij zou je runners op je dak sturen, die s'nachts trossen niet te slippen, je ongeluk op ongeluk bezorgen, net zolang tot je naam in het buitenland verpest is, en de baggerwerken eieren voor hun geld moeten kiezen. Ja, ik weet het, ik weet dat hij door die dingen in staat is. Ik weet ook dat hij de man is die de sleepvaart verpest, en daarom moet we niet de nagels uit de klauwen rukken. Jongen, ik zou zo niet spreken als ik het niet had geleerd in een harde school. Het is dat de bergingsdienst voor hem een bijverdienst is, anders had hij Meulemans en Lauw en Tiers en mij al lang naar de haaien geholpen. Nee, ik zie het niet. Met, ja, met Lauw, ja. Net zoals je zegt, met Lauw samen had je een kans gehad. Die heeft de marine, en met de marine moet zelfs meneer Kwel geen gekheid maken. Via de marine zou je aan kool en proviant kunnen komen, zonder sabotage. Maar ja, als Lauw niet wil, ik wil zeker niet. Ik heb geen marine die me de hand boven het hoofd houdt. Maar laten we ons dan Godong met z'n drieën aan één sluiten, Lauw, jij en ik. Met z'n drieën zijn we zestien boten sterk. Met de oude kier is erbij zeventien. 17 boten en de twee grootste opties die er te krijgen zijn. Daar zal het wel toch nooit bovenuit komen? Ja, maar, maar, ik, je hoeft niet bang te wezen dat ik je directeursbaantje af zal nemen. Ik wil alleen maar varen. Varen op een vrije zee onder een vrije vlag. God man, zie je dan niet dat de sleepvaart in jouw poten ligt? Nu, dat je alleen maar je luie je klauwen hoeft te sluiten... ...en je bent de machtigste sleepbootreder op Godzeeën? Zie je dat dan niet? Ja. Alleen doe ik het niet... Als je Lauw en kiers mee weet krijg krijgen, dan mannetje man. Maar op één voorwaarde. Jij, zuurbier, Maartens en Sjemonov als kapiteins. Anders komt dat dok nooit van zijn leven in de oost. En nu terug naar te Amsterdam, zeker. Nee. Rotterdam. Rotterdam? oh la, la Dan zal ik moeten rijden als een heks op de bezemstreeuw. Ik moet er natuurlijk zorg voor dragen dat de origine op tijd terug is voor de tentoonstelling opent. Hoe laat is dat? In negen uur. Nou ja, goed. Naar Rotterdam kan ik u nog wel brengen, maar ik vrees dat ik daar niet lang kan wachten. Als alles goed is, heb ik niet langer dan een half uur nodig. Oh, dat zou nog net gaan. Uh, waar moet u zijn in Rotterdam? Leuvenhaven. Sleeboot Hydra. Vooruit dan maar weer. Zuurbeer, blij dat ik je tref. Bliksem wandelaar. Kom erin, jongen. Je treft het dat ik al terug ben. We werden vannacht ineens van ons bed gelicht om te monsteren. Om te... Wie nog meer? Nou, Maartens en Sheminoff, die liggen ook hier. Ja, waarom er zo'n haas bij was, dat begrijp ik niet. Maar komt erin, kerel? Hé, hey. Hey, waar ga je nou naartoe? Dan ben ik weer terug van Amsterdam. Natuurlijk. Waar moet ik u afzetten? Hotel Bolen. Goedemorgen, kapitein. U hebt mij wel erg lang laten wachten. Spijt me. Het is gisteren nogal laat geworden. Ik heb hier ook maar een kamer besproken. Uw trouwe wachters hebben mij een uiterst amusante avond bezorgd. Wilt u mij niet het genoegen doen met mij te ontbijten? Nee, dank u. Ach, ik wil zich natuurlijk eerst wat opsprissen. Logisch, na zo'n vermoeiende nachtelijke autorit... Oh, kapitein, wat hebt u toch voor wonderlijke plannetjes in uw hoofd gehad. Ik heb het niet helemaal precies begrepen, totdat ik vanmorgen even met papa getelefoneerd had. Het moet wel erg op het nippertje geweest zijn, aangezien papa de waterschout met zijn bed heeft moeten bellen voor een monstering met spoed. En de waterschout is een man op jaren met een fragile gezondheid. Zou het erg onbescheiden zijn om te vragen hoe... Oei, oh, nee, volstrekt niet. Meneer Lau was zo vriendelijk ons te waarschuwen. Wij zijn dan ook gaarne bereid om te accepteren dat hij zijn handen in onschuld wast. Uw furie is een aardig schip. Ik bied u er 130 mil voor. Al boot u 130 ton. Ik verkoop hem niet. Ik zal blijven varen en vechten voor de Vrije Zee... tot uw vader en Zerapaldium en mijn strot hebben doorgebeten. Oh, oh, u bent een eerlijk diagnosticus. Uw prognose lijkt me zeer juist... Hoe lang geeft u uzelf? Misschien niet lang. Tenzij... Het spijt me, meneer Beumers. Ik moet u die optie teruggeven. Het spijt mij ook, geloof me. Ik heb vernomen wat je allemaal geprobeerd hebt. Eerlijk gezegd had ik zoiets wel verwacht. Het zou een logische ontwikkeling geweest zijn. Maar met één factor heb je geen rekening gehouden. Welke? Angst angst voor de allesomvattende macht van kwel. Ja. ja, je hebt wel gelijk. Ik heb een te kinderlijk vertrouwen gehad in die mannen, in hun moed en vrijgevochtenheid. Maar ze zijn oud, uitgeblust en durven het gevecht niet meer aan. Dit was de kans geweest om de sleepvaart te bevrijden van kwel. en zo'n kans komt voorlopig niet terug. Wat zijn uw plannen, kapitein? Morgen komt de furia, ja, dok. Dan zien we wel verder. Overweeg mijn aanbod nog eens, kapitein. Ik blijf bereid de Fury te charteren, als sleepboot in vaste dienst. Dank u, meneer. Ik heb eerst nog iets uit te vechten. Met mezelf en met een ander. Er is een brief voor u binnengekomen, kapitein, als het Dank u. Waarde jamandelaar, ik heb van vader gehoord, als wat gij hebt geprobeerd, en ik hoop dat u mij niet kwalijk zal nemen, hierover een regeltje te schrijven. Ik vind u een ezel, met permissie, en heb toch gedacht, dat gij wijzer waart, toen wij elkander ontmoette. Wanneer gij mij toestaat, u een raad te geven, en ik heb mijn vader ook altijd gezegd wat hij doen moest, en hij is daar nooit slechter van geworden, laat kwel doodvallen met zijn vuile streken en vaar met de Fury, of de smeerlap niet bestond. Gij zijt de beste slepert die ik ken, jamandelaar, en als gij buitendien ook nog harses had, dan zal het aangenaam zijn voor u en voor alle zeeslepers van Holland en voor mij. Want ik geloof dat gij bar veel kunt, zelfs die kwelde breken. maar laat mij dan eens vertellen hoe gij zulks doen moet. Ik geef u de raad, ga naar de oost met de Fury. Sleep wat ge krijgen kunt, en is er niets, ga dan met los boot, Jan Wandelaar. Daar is niemand, naar vader zegt, verdien daar geld, en laat u daarvan een nieuwe boot bouwen, want alles wat kwel heb, is oud, en zijn volk is helemaal niks waard bij u vergeleken. Wanneer de hele wereld maar weet wat ik weet, als dat gij de beste zeesleper bent, dan betalen zij wel draai het dubbele om u te krijgen, en zie kwel dan als op zijn neus kijken, die hufter. Ik wilde nu wel gaarne bij u zijn, ten einde u te zeggen, wat ik zo niet gemeend heb toen we elkander ontmoeten, en u voorts te zeggen, dat het allemaal zo erg niet is als het lijkt, en u nogmaals een hand te geven, alvorens gij naar de oost gaat, want dat doet ge toch niet waar, nu ik het u zeg. Geloof maar, dat ik het beste met u wil, en ook met mij, en wie weet is dat wel hetzelfde, wanneer we elkander nogmaals ontmoeten. Nu echter moet ik de pen nederleggen, want de kaars is op, en daarom vaarwel van uw Rikkie Kiers. O ja, er is vanmorgen een jonge zeehond aangespoeld en door vader gevangen. Als gij nog niet dadelijk naar het oost gaat, kunt gij wellicht nog komen kijken, ziet gij maar eens. Schrijf me waar uw bunkerhavens zijn, dan schrijf ik u weer en wees gegroet van uw Rikkie. I choose. You... Dit was de negende aflevering van Hollands Glory, een twaalfdelige hoorspelserie naar een boek van Jan de Hartog. Jan Wandelaar werd gespeeld door Piet Reumer, Abeltje door Gees Linnenbank, Bootsman Janus was Hans Vierman, Bulle Brega Jan Blazer, Kees de Kaap Korwitsche, Bout Jan Jurai, Flip de Meeuw Hans Karsenbach, Bartel Kiers Hero Muller, Ricky, zijn dochter, Sansie Gerards, Quel, Hein Boele, Beumers van Haften, Dolf de Vries, Ted Sikkes, Paul van Gorken, Murk Lauw, Johan de Sla, de Herder, Piet Hendricks, en kapitein Zuurbier, Frans Koksvoeren. De Nautische adviezen waren van kapitein Jeversteeg. Technische verzorging, Fred de Beer en Dion Dubois. Productie Hero Muller, bewerking en regie Dick van Putten.